11 Uur. Joris Dubinitski met het NOS-journaal. McGregor heeft voor delen van het modebedrijf faillissement aangevraagd. Dat zeggen de directie en de bewindvoerder. Het gaat om 11 van de 50 onderdelen. Door Sofie te laten verklaren, is de kans groter dat iemand anders ze overneemt en mensen hun baan houden. De directie en bewindvoerder hopen dat er binnen twee weken een koper is. Alle winkels en webshops van McGregor blijven voorlopig open. Groot-Brittannië moet zich voorbereiden op bezuinigingen en belastingverhogingen, zegt de Britse minister van Financiën Osborne. Het land moet nu buiten de Europese Unie zijn eigen boontjes doppen, zegt hij. De economische toekomst ziet er buiten de EU een stuk minder rooskleurig uit. En daarom is het volgens de minister belangrijk dat de begroting op orde is. Bezuinigingen en hogere belastingen zijn daarbij onvermijdelijk, denkt Osborne. In het Libanese dorpje K zijn binnen 24 uur acht aanslagen gepleegd. Gisterochtend bliezen meerdere terroristen zich op tussen een groep mensen... en kwamen zes burgers om het leven. Gisteravond was het dorp opnieuw doelwit. Daarbij kwamen de vier daders van zelfmoordaanslagen om het leven... en raakten dertien inwoners gewond. Het Libanese dorp ligt vlakbij de grens met Syrië. Mogelijk zijn de aanslagen het werk van IS. Meer vluchtelingen dan ooit wagen de oversteek naar Europa via Italië. Ze nemen minder vaak de route van Turkije naar Griekenland... Dat zegt de directeur van de Europese grensbewaker Frontex. Volgens hem komt het door het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije. Steeds meer jongeren worden vrachtwagenchauffeur. Voor het eerst in jaren zijn er meer jongeren die de mbo opleiding volgen. Dat komt volgens Transport en Logistiek Nederland goed uit... want er zijn de komende jaren 10.000 nieuwe truckers nodig. Het komt omdat het beter gaat met de economie... en steeds meer vrachtwagenchauffeurs met pensioen gaan. Het weer, soms wat zon, vanmiddag en vanavond een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen ook wat zon, soms regen. En het gaat morgen vooral aan de kust stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 er was er ook een die met bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel oudje? Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet je nog wel oudje?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 Zonder goedemorgen en welkom bij de aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoort u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met weet je nog wel oud. Je opname 1928 alweer. Het komen nu weer een hoop leuke muziek. Willy Alberti komt eraan. Max van Praag, Helma en Selma, maar uw de eerste de Chico's. Een de Billy trio uit Amsterdam, opgericht in 1947 door Simon Sint. En de eerste hit van de Chico's, afhankelijk bestaande uit Simon Sint... en Pep en Nico Velberg, was koel, helder, water. Een vertaling van Amerikaanse Cool Clear War. De Nederlandse tekst was geschreven door Simon Sint. En de opvolger was, s'avonds aan het kampvuur, als het kampvuur brandt... Met een tekst van André Meurs, die ook de meeste teksten voor het cocktaildeal schreef. Andere bekende nummers uit die tijd waren goudkoorts, sigaretten, whisky en wild, wild woman. En het trio hield in 1960 op te bestaan toen Beb en Nico naar Australië emigreerden. En u hoort ze nu de Chico's met koel water. Geparsten is de droge grond, want er is geen water. Vergeefs gaan de, de paden naar de droge bron voor in de polwater. Koel en berwater. Lustloos zitten de kalbos op het en lijden onder dieve gebrek aan water. We denken aan die droogteplaag, in ieders blik is een stille vraag naar water. Koel, helder water. De ruiter en het paard, de weg en het gros, alles vraagt om water. De trilboel van rots en struik, wekenlang geen water, koel helder water. Als avonds de zon dan ondergaat en de een eenzame cowboys en kamp op slaat zoekt hij water. Het gras is giel en droog is de bron, dag een donkere wol aan de horizon draagt water. Koel helder water. Na wieken van droogte komt eindelijk dan het fel begeerde water. En ieders dus blikken van Hoekarief. Toen echt gelukkig. Alle dagen waren blij. Maar toen ging je uit mijn leven. Hield je dan niet meer van mij. Als de deur zacht open gaat. Dan denk ik dat ben jij. Als ik stappen hoor.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 Jan, Jan, en iedere keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. Van in de bus, van in de bus, van in de bus, van in de van in, in, in, in, in, in de bus, in de bus, van bussen naar naar de voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mij aan, ik ik jou aan, en schok en toe. In de bus van wisselen naar aarde kreeg ik die zo. Het is al haast een jaar geleden bus dat we toen te samen drie. Goed hoe we het toen deden, de alsof het gisteren was gebeurd, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus van Bussum naar aarde, voordat Hattest. ik het wist. Nooit zal ik dier het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mij aan, Hattest. ik jou aan, een schok en toe. Hield mijn hartje voor je open, was in de bus van Buseman Aarde. Maar ik durfde niet te hopen. Was in de rust van Buseman Aarde, dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo. Naden, voordat ik het wist, maar ik wist het. Nooit, nooit zal ik die het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik keek jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussen naar Naden, kreeg ik het eerste In de bus van Bussen naar Naden, We horen de muziek van Helma en Selma met in de bus van Bussum naar Naarden. En daarvoor Max van Praag met als de deur zacht open gaat. En de volgende formatie, dat zijn de Silvera's. waren een Nederlandse uit uitweert dat in de jaren 50 en 60... herhalelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijst behouden. En meer plaat verkochten dan fel rock roll artiesten. De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Janssen. de band werd opgericht in 1954. Als duo, nadat Selma eerst enkele jaren in Helma Selma gezongen had. Zijn Mieke trad uh, al op als zangeres Vera. En door samenwerking van de beide namen ontstond de Selvera's. En een goede productiewerk braken ze twee jaar later door... met het lied Twee Ree Bruine Ogen. Een eerste single, die meteen de vierde plaats in de hitparade haalde. En het grootste succes werd het jaar erop gelanceerd. Namelijk de Postkoets. Nou, ik heb een andere hit van hun... De Zelvera's hoort u nu met gebroken harten. Bye.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 Vergiers gaan de paden naar de droge bron voor in de poort Koel helder water. Lustloos lust, zitten de kalbos op het hek en leiden onder het gebrek aan water.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 Gras is giet en droeg is de bron, toch een donkere wol. Aan de horizon draagt water. Koel helder water. Na wieken van droogte komt eindelijk dan het felbegeerde begeerde water. En niet door van hooggericht als dat.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 dat ik naast jou heb gezeten, jij ik mij aan, ik ik jou aan, en schok en toe. In de bus van naar aarde kreeg ik dit tussen. Die is al haast een jaar geleden. bus van Bussen en dat we toen te samen. In de bus van wissende Goed hoe we toen deden, alsof het gisteren was gebeurd, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus van Bussum naar Aarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik dir het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik keek jou aan, waa, waa, een schok en toe. Mijn aarde hield mijn hartje voor je op was in de best van zijn mijn aarde, maar ik durfde niet te houden. Als je best mijn aarde, dat het zo gezwend zou gaan, ik mis je zo. Dan, voordat ik het wist, maar ik wist het. Nooit zal ik die het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijkt mij aan, ik kijk jou aan, en schok en toe. In de bus van Wissum naar Den kreeg ik de eerste zoen. In de bus van Wissum naar Naden,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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten.